10 uur. NPO Radio 1 met het Plag. Wouter de Winter, chef van de parlementaire redactie van de Telegraaf, is ja, ja. aangeschoven. Er wordt hier vredes gesticht. vrede gesticht weer uh, over Zwarte Piet tussen Angela de Jong en Bart Stapert. Wat ook prettig is. Februari, jongens. Of maart, kom op, hou op over Zwarte Piet. Ja, dat doen we ook. We gaan het er niet meer over we hebben. Meer over, we, over we gaan het heen. straks hebben over even. het NOS-debat, de uitzending over nepnieuws. Gisteravond te zien op NPO 2 na het NOS-journaal met Doorhout Megens. Steeds meer landen spioneren online. In plaats van ouderwetse inlichtingenoperaties door spionnen... wordt er steeds vaker bij bedrijven en onderzoeksinstellingen... digitaal ingebroken, staat in het jaarverslag... van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Digitale spionage is laagdrempelig, goedkoop, moeilijk traceerbaar... en heeft een groot potentieel bereik. De AIVD is druk bezig om dat aan te pakken, zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs. De AIVD heeft vorig jaar meer dan 200 mensen extra in dienst genomen... En die mensen houden zich vooral bezig met die digitale dreiging. In totaal werken er nu zo'n 1800 mensen. De inlichtingendienst maakt zich ook zorgen... over digitale sabotage van de infrastructuur. Als een elektriciteitscentrale of een communicatieknooppunt wordt getroffen... kan dat grote gevolgen hebben voor de samenleving. Het gaat nog steeds goed met de Nederlandse economie, meldt het Centraal Planbureau. De economische groei is sterker dan die van andere eurolanden... en de werkloosheid daalt volgend jaar naar het laagste niveau sinds 2001...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 Er moet onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de criminaliteitscijfers. Vakbonden en ondernemingsraden in gevangenissen... geloven het onderzoeksinstituut van het ministerie niet langer. Dat WODC laat alsmaar dalende cijfers zien. De bonden en OR's zijn bang dat die dalende trend... uiteindelijk gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. De Rohingya in Myanmar worden volgens de VN nog altijd verjaagd. De organisatie concludeert dat op basis van bezoeken... aan vluchtelingenkampen in Bangladesh. Sinds ruim een half jaar verdrijft het leger van Myanmar de moslimminderheid.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 Wil nadenken en ondernemen, dan zul je uiteindelijk naar een andere brandstofsoort toe moeten. In enkele andere Nederlandse steden is ook alle milieuzone van kracht. Zo mogen in Rotterdam en Utrecht diesels van voor 2001 de binnenstad niet in. De Britse antiterreureenheid van de politie gaat meehelpen met het onderzoek naar de vergiftiging van een Russische oudspion. Sergei Skripal werd zondag samen met een vrouw opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel waren geworden in een Brits winkelcentrum. Ze zouden in aanraking zijn gekomen met een zeer giftige stof. Het is niet bekend welke. In de jaren 90 speelde Skripal namen van Russische geheime agenten door aan de Britse geheime dienst. Het weer trekt een zwakke storing van Zuidwest naar Noordoost... met kans op lichte regen of motregen. Af en toe zon, het wordt 8 tot 11 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe bij. Dan is er ook nog verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Er gebeurde net een ongeluk met uh, drie auto's op de A10, de Ring Amsterdam, de Ring Oost tussen Afrit Watergraas, Meer en Zeeburg. Uh, vijf minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2018? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist.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 Vanavond in de Monitor. Ongepast gedrag op de werkvloer. Het er mooi uit vandaag. En toen heb ik in één keer uitgescholden voor Hoe goed zijn werknemers beschermd tegen seksuele intimidatie en pesten? Het is geen beleid voor. Het is jouw verhaal tegenover dat van hun. En dat verlies je. De Monitor om vijf voor half tien bij de Caro en Cerve op NPO 2. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. University of Physiotherapy.nl.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 NPO Radio 1. KRO NCRW. CRV. Plag. Plach. Met nu Spraakmakers en de Media. Wouter de Winter is er inmiddels ook... dus politiek verslaggever bij De Telegraaf. Angela de Jong, tv-columnist bij het AD... en mensenrechtenadvocaat Bart Staberts. Wouter de Winter, om te beginnen. Jouw mediamoment heeft te maken met een moeilijk dilemma... dat je als presentator soms kunt hebben. Want zeg je of je gast gedronken heeft, of niet? Ja, het gebeurde vannacht. Ik, ik, kwam, uh, ik was gisteravond bij Pauw. Ik, ik, ik kwam thuis en ik zag op Twitter uh, dat er allemaal rumoer was... over een, uh, uh, een meneer Nürnberg die uh, vroeger voor Donald Trump heeft gewerkt... en ineens uh, uh, ja, een subpoena kreeg van die onderzoeks... Uh, uh, die Robert Mueller die dan onderzoek doet... naar de Russische uh, beïnvloeding uh -huh. uh, van de verkiezingen. En uh, ja, die moest allemaal e-mails uh, overleggen. Nou, dat wilde hij niet. Uh, dus die ging op alle kabelkanalen helemaal los. Uh, om te vertellen wat het allemaal een schande was. En wat Donald Trump hem had aangedaan. En wat Robert Mueller hem had aangedaan. En het, het hield maar niet op. En aan, helemaal aan het einde van het gesprek op CNN. Heeft een half uur was live rond de hele wereld te zien. Uh, kwam een presentatrice met uh, ja, een wat bijzondere vraag. People in the White House were saying about you. Yeah, about whether you, you, were, you were drinking or on drugs or whatever they, uh, had happened today. Um, talking to you. Yeah. I have smelled alcohol on your breath. Well, I I have not had a drink. You haven't had a drink, so that's no. not. No. Anything else? No, besides my meds. Well, look, well look, they What can say today? they can say whatever they want. I don't really care. Yeah, ja. best heftig, hè? Ja. Ja. Jullie ook hier kijken, Bart Staap ja. en Anja jong van. Nee. Oeh. Ja. Ja, en We en hebben het, alleen maar koffie, koffie en water hier nu. Ja, maar ja, de, voor, de, de, voor, de voor de duidelijkheid. Aan de talkshowtafels, tafels... Uh, gewoon de Nederlandse talkshow staat ook de wijn op tafel. Ja. Ja. Ik bedoel, ik drink zelf ook wel eens wijn als ik daar uh, zit. Ja, het, het geeft Haap. wel aan, uh, vond ik... ik heb echt even over na te denken... want ik dacht, wat, vraagt ze dit nou echt... Eerst zou je zeggen, als je echt iemand tegen jezelf, zichzelf in bescherming wil nemen... dan vraag je dat voor de uitzending of als tijdens je het een commercial hebt break. Ja. Maar niet, als je hem na een half uur hebt leeggeklopt op de, op, ja. de, op de wereldwijde televisie. En toen dacht ik wel bij mezelf, ja, je ziet dus... los even van al die gekkigheid die uit het Witte Huis komt momenteel... dat er ook bij de media in Amerika natuurlijk ook wel een hele grote entertainmentwaarde zit. Want deze Zie man. Zie je dit als entertainmentwaarde? Ja, die man die liep helemaal leeg. En je gaat de, de, de vraag waar hij misschien wel mee gaat opstappen... of van dicht slaat, pas aan het einde van het gesprek stellen, uh, was mijn vermoeden daarbij. Mm -hmm. uh, want, want ik dacht wel bij mezelf van, nou ja, dit is wel een dusdanige vraag, dat als iemand je dat helemaal aan het begin vraagt, dan heb je gelijk geen zin meer om te antwoorden. Hm, voor nee, het dan gebruik. komt er van het rest. Maar ja, zou het maar aan het begin stellen dan? Ja. Nou, ik zou me in ieder geval van vergewissen, als ik dus op een gegeven moment een half uur met die man aan het spreken ben, en uh, er is ook een commercial break, meerdere zelfs, dat je die vraag misschien even tussendoor stelt. Hè, als je kijkt van, gaat het wel goed met je, en, en en niet helemaal aan het einde, als het, als het kwaad al is geschiet. Ja, maar had je jij, echt... toen je zat te kijken, had jij ook dat gevoel? Want het kan ook misschien zijn geweest een aanleiding van ik reacties ik van het kijkers. Nee, want zijn alcohol of... niet ruiken. Nee, maar dat je het idee dat al hoe hij praatte of hoe hij deed... Van, ah, volgens nou, mij dronken, dus hij, nee, nee het kwam op mij niet dronken over. Hm. Hij gaf wel in de uitzending toe, ik weet niet of we dat nou net ook in het fragment hoorden... Van dat hij wel iets van de kalmeringsmiddelen of zo... Ja, ja, ja, ja, ja, nee, niet ja dat moment hij het Dus dat, dat gebeurde wel, dus je, maar je zag wel iemand die echt ja. helemaal losging. En uh, nou ja, ik vond dat, uh, vond dat interessant... Het ja, maar het is ook een, een moord, denk ik, dan toch aan het eind van... van je zet iemand wel ja. heel erg neer. Ja. En ook wel een beetje inderdaad ondankbaar. Want dan mogen we eerst wel een ja. half uur leeglopen voor, voor de kijkcijfers. En daarna zeggen, ja, maar je bent eigenlijk een dronkenlap. Maar ja, wat Hartelijk zou jij dan. doen als je iemand tegenover je hebt waarvan je denkt... Volgens nou, mij heeft hij gedronken? Ja, dat zeggen? vind ik een lastige. Ik ja. had het pas bij uh, een van de afleveringen van Jinex. Daar zat een vader van een meisje wat uh, van een flat was uh, gegooid. Uh, en die man die kwam niet helemaal nuchter over. En toen, had ik wel, toen, toen voelde ik wel even met haar mee. Dat ik dacht van wat doe je dan? Maar ja, dat moeten ze toch ook bijna voor de uitzending wel hebben gezien. En uh, aan de andere kant had ik heel veel medelijden met die man. En hij had gewoon, misschien ja. was het ook gewoon de spanning voor die uitzending. Ja, maar, dat en dat is, hij dan... maar dat is toch precies waar ja. het om gaat. Van je zet iemand wel gelijk in een hoek. Op het moment ja. dat je het zegt of bedoelt. Nou, maar ze heeft het niet gezegd. Het was meer mijn eigen nee, observatie. Ja. Dat maar ik nu dacht. Wel. Ja, nou, dat niet, want ik begreep het wel. En uh, ik vond het ook heel netjes dat ze het niet benoemden. Ja. Maar ik had wel het idee, die man heeft zichzelf moed ingedronken... voordat hij in de ja. uitzending gaat. En dat, is, nou, dat nam me wel voor hem in, maar het is niet heel handig voor een uitzending. Nee. Maar ik begrijp ook wat jij nu bedoelt, Wouter. Dat is ja. onbedoeld waarschijnlijk, maar ja. dit is ja. dat ik het nu benoem. Ja. ja, sorry, maar het is al een, pa het is al een paar maanden geleden. Okay. Dus. Laten we het daar dan bij houden. Als je als advocaat een dronken rechter tegenover je hebt. Nou, dronken rechter of dronken getuige. Een getuig, ja, ja. Maar dan, daar kun je, dan, je makkelijk van zeggen volgens mij... Uh, ja, nee, dan... dan, niet dan, horen. dan die, nou ja, als je... Als je kijk, soms wil je, hem, wil je hem dan juist wel horen, zeker in het Amerikaanse. systeem. <lacht> mensen spreken de waarheid. Om, om, uh, nee, die, die, dat, dat zou je ook nog kunnen zeggen. Maar om een bij wijze in diskrediet te brengen... dat is dan voor, in, voor een deel soms je rol. Uh, bij een rechter is dat lastiger. Uh, heb je in je Nederland heb ik dat niet? nooit meegemaakt. <lacht> maar slapende rechters, rechters die duidelijk niet, uh, niet, niet bij de les zijn. En dan gaat het nog niet eens per se om... om uh, om dronkenschap, bij wijze van spreken. Maar wel gewoon dat ze niet alert zijn. Dat het duidelijk is dat ze iets anders zitten te doen. En hoe ga je daarmee om? Ja, ik, ik vind dat je daar een rol in hebt. Dus ik vind het hier ook interessant. Ik ben het helemaal met je eens hoor. Je laat hem, deze man die neemt een, een, een positie in die sowieso voor hem niet zo verstandig is. Mm -hmm. Gewoon in het onderzoek, zou ik als advocaat zeggen. Dat laat je vervolgens ook nog een keer uitvergroten via de media. En dan aan het eind geef je hem nog een flinke douw mee. Of tegen, weet je. Dat, dat is niet zo heel erg kies. Ja. Uh, maar goed, ja, aan de andere kant. Hij zit daar. Hij gaat daar zitten. Hij is gewoon een volwassen man. Die, hij mag ook zo'n eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. Ja. Dus uh, hoe ver ga je daarin als media? Ja... Uh, zeker Amerikaanse media zijn natuurlijk, denk ik veel meer nog op die entertainment uh, gericht. ook. En ja, dit is natuurlijk nieuws. Ook zijn nou ja, positie hoor ook, in het proces is En dus goed. ook gewoon op CNN. Hè? Het is niet, ja. We zitten hier niet naar voren. Het is gewoon nee, CNN niet ja. met apples ja. en dit ja. is de werkelijkheid heel erg uh, probeert ja. te benaderen. Interessante casus. Johan. Ja. Nou, dank. Graag Dan. gedaan. Ja, dank daarvoor, Wouter de Winter. Dan naar de uitzending van gisteravond op NPO 2 Nieuws of nonsens? Met die vraag bracht de NOS gisteren een grote liveshow... vanuit de Hogeschool voor de Journalistiek in Utrecht. Verschillende correspondenten vertelden hoe het er in hun land aan toe gaat. De hoofdredacteuren van de NOS zelf, van Nu.nl en de Post Online... die gaven hun meningen. Datzelfde gold ook voor de minister van Buitenlandse Zaken, Ollongren. Jullie hebben gekeken. Ik wil er één tweet uithalen van een kijker die zei... volgens mij is dit vooral een thema van politici en journalisten. En uh, niet zozeer voor degene dan voor wie het programma gemaakt maar, is. Deden jullie dat? Nou, oh ja. als je naar de kijkcijfers kijkt. waren waren er 300.000, net iets meer. Uh, komt natuurlijk ook een beetje omdat het op NPO 2 stond. Um, en de, de concurrentie uh. vrij groot was. Dus, maar ja, ja ik, ik, ik heb zitten kijken en ik vond het interessant. Ondanks dat er niet heel veel uh, nieuwe inzichten kwamen. Uh, maar ik, de, ik, ik neem altijd maar mijn moeder als eikpunt. Die interesseert het geen bal. En die heeft daar echt niet naar gekeken gisteravond. Maar juist... Daarvoor was natuurlijk dus, er ging ja, ook een soort waarschuwing werking ja, vanuit. Ja, maar daardoor was ook de opzet moet ik heel eerlijk zeggen niet zo heel handig gekozen. Het was vrij klinisch, het was vrij afstandelijk, ook in zo'n grote hal deed me heel erg denken aan die operatie live van Max altijd. Nou ja. Dat was ook altijd zo heel raar afstandelijk. Uh, mensen zaten aan hoge tafels, uh, het geluid was niet al te best. Het, het werd ook niet heel makkelijk gemaakt om, om voor een groot publiek om daar uh, eens even lekker voor te gaan zitten, vond ik. Want er waren wel ook colleges die werden gegeven. Daar hebben we een fragmentje van ook uh, Gerte Graaf uh, die, die maakte ook films heeft daar veel verstand van. En die, die gaf eens een, in, een kijkje hoe dat gaat met beeldmanipulatie. Bijvoorbeeld over het knippen in citaten. Er zijn ook allerlei nieuwe technieken... waarmee je mensen kunt laten zeggen wat wij zelf willen. Mevrouw Kroes hier zegt deze zin. Dus dat betekent dat ze het niet via mij te weten komen. Dat betekent dat ze het niet via mij te weten komen, zegt ze. En kijk nu nog een keer... Dus dat betekent dat ze het via mij te weten komen. En je ziet mevrouw Kroes dit nu zo beweren. Ja. En als ze bij de rechter zou komen... ze zou zeggen, maar ik heb dat echt niet gezegd... zou de rechter zeggen, maar mevrouw Kroes, ik zie het u zeggen. Ja, Want ze kon dat ook in de eerste instantie... had er een knipje, zag je ja. haar gezicht iets verschieten... omdat natuurlijk het woord er tussenuit was gehaald... maar ook dat was met één... Knop op een van de computer was dat. Binnen 10 seconden was het weggepoetst. Ja, ja dat klopt. Zijn dat dan de dingen waar je zegt: van oh ja, dit is wel een wake-up call. Want dat nou, zou ik... toch ook bij jouw moeder nou, ja, aan absoluut. moeten slaan, denk ik. Uh, en ik zelf was ook echt wel verbaasd dat het zo snel en zo makkelijk uh, ging. En, uh, maar ik dacht wel, hierbij, bij juist bij dit fragment van oh my god, nu zijn alle uh, conspiracy thinkers uh, <laughs> kunnen er weer meer bij iedere NOS-uitzending gaan zeggen ja. dat er allemaal gemanipuleerd wordt en dat het allemaal niet waar is. Het is wel een heel belangrijk thema. Um, waar, ik me, waar, waar ik zelf ook echt dagelijks mee te maken krijg... zal jij ook hebben, Wouter. Uh, dat dingen uit zijn verband worden getrokken. Een eigen leven gaan leiden. Op, en dan wijs ik toch weer naar Facebook en Twitter. Wat echt natuurlijk wel de hoofdschuldigen in ja. Nou ja, deze hele discussie zijn. Ik werden veel ook geïnterviewd. En die ja. gaven ook wel aan. Van, ja, waar hou je nieuws vandaan? Als ja, uh, ik op Facebook voorbij <laughs> zie komen. Wat ik op internet zie. En check je het wel eens? Nou, uh, nee. nee. Meestal niet. Nee, maar ik, ik denk dan bij mezelf ook even aan mijn eigen middelbare schoolcarrière. En die was een uh, jaartje of uh, Twintig. 25 geleden. Dank je wel. Ik dacht 20 lang, of wat ga je nu naartoe? Het was 25 en, toen ik op de middelbare en, school deed. Bij mij thuis is het altijd wel een beetje met de paplepel ingegoten... om, om, om kranten te lezen, die lagen er ook altijd. En, en dat, dat las je soms wel, maar mijn, mijn klasgenoten deden dat allemaal niet. Dus wat dat betreft, het feit dat ze überhaupt nu iets zien... en kennis van nemen via mijn mobiele telefoon... Uh, ja, dat is misschien nog eerder extra, want het was echt niet zo dat mensen 25 jaar geleden op de middelbare school op een 14e allemaal de krant lazen. Dus dat valt wat dat betreft denk ik ook wel mee. Ik vind het Heel interessant om, om Angela van haar, uit haar perspectief als televisiedeskundige... Mm -hmm. over zo'n uitzending te horen uh, praten. Hè, met, met, met de ruimte en het geluid en de hoge tafels en zo. Uh, dat, dat was iets wat, wat ik wel zag gebeuren, maar waar ik niet onmiddellijk op aansloeg. Ik keek veel meer naar de, ja, ja, nou ja, naar de opzet van, van wie werd er... Gesproken, mm -hmm. uh, wat werd er gevraagd? We zagen een, uh, een hoofddirecteur van de NOS die dan werd gevraagd: van, Goh, hebben jullie er wel eens mee te maken? Of hebben wij er eigenlijk wel eens wat ja. mee te maken? De ene NOS-verslaggever vroeg het aan zijn baas. Uh, en die wist eigenlijk niks te noemen. En die zei, ja, de aanslagen in Madrid van 2004. Ik yeah. ik denk nou, dat is toch alweer een tijdje geleden. En is er dan in al die tijd dan helemaal niets meer gebeurd... wat je als actueel... Dus ik dacht, goh, is dat dan niet goed voorbereid of is dat niet bedacht? Dus dat, dat viel mij op. Maar wat ik eigenlijk de grootste stoorzender vond... was gek genoeg de aanwezigheid van de minister van binnenlandse Zaken. Die momenteel uh, natuurlijk uh, in een, ook in een verkiezingscampagne... Uh, een hele duidelijke rol speelt namens mm. D66. Ook stelling neemt. Ook eerder al met berichten is gekomen van nepnieuws. En maar uh... geen voorbeelden wil noemen. Dat nou ja, was gisterenavond weer iets. Ik had moesten constateren dat uh, de onderbouwing van haar waarschuwing redelijk uitbleef. En ja. zij kreeg ook gisteren. Uh, ook een hoogleraar, of, om... Om... die was en geen ook... hoogleraar. Maar Wat de, zeg van, je? de, de, de hoogleraar Burger. die geen hoogleraar was, ja. Peter Burger, inderdaad. Ja. Ja. Die erbij zat. Ja, die dat maar ook beamde. Ze gaf wel voor het eerst volgens mij toe dat er ook geen grote voorbeelden zijn in Nederland. Toch? Ja, maar dat geeft dus... Het, het... waren nog maar een paar kleine dingen. En vooral in het buitenland waar we waakzaam uh, op Ja, maar zijn. Het, ik, ik, ik, vond, ik vond dus haar aanwezigheid... Uh, ik, ik kon niet anders, maar misschien is dat uh, beroepsdeformatie... Ik kon niet anders naar die uitzending kijken en haar aanwezigheid. En wat zij zei met het idee... Ja, maar zij zit daar niet nu als minister. Ja, maar ja, maar ja, ze is ja. in een campagne verwisseling. Had je dat ah. heel sterk? Ja. Okay. Dat is omdat zij zo een nadrukkelijke rol speelt bij D66. Ze is de kroonprinses. Mm -hmm. Ze is zo nadrukkelijk naar voren geschoven om de confrontatie te zoeken... met Forum voor Democratie, met PVV. Daar is echt over nagedacht. Ja. En dan zit ze in zo'n uitzending... Die, die door de neutrale NOS dan uh, zou moeten worden gemaakt. En, uh, en, en dan, dan heb je toch een beetje het idee van... ja, wat doet ze? Ik weet dat het alternatief zou zijn om helemaal niemand van het kabinet uh, uit te nodigen. Ik snap de programmamakers ook die denken... ja. Dit is wil gegeven... iemand die erover ja, gaat. Ja, die zij heeft het, ja, het wat ook nog meer aangezwengeld natuurlijk. dat had er. zij wel wat nadrukkelijker wat onder vuur mogen worden Want ja, ja, ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan kun je ook afvragen gezien. of ze zichzelf sowieso een dienst heeft bewezen... toen het over dat de Europese, die, die ja, nepnieuws-waakhond ging... Ja. waaruit inmiddels ja. blijkt dat de meerderheid in de Tweede Kamer wil... van daar moeten we mee stoppen. Hè. Dat ja. is zo'n klein agentschapje ergens in Europa... die meteen de Gelderlander post online geen stel en Radio 1 geloof ik ook nog eventjes op een zwarte lijst had gezet... vanwege verspreiding van nepnieuws... wat al meteen de geloofwaardigheid goed aantastte... En daar en en nam ze geen zijn. afstand nee. van. En dat is natuurlijk heel raar. Want iedereen, bedoel, met alle respect, je ziet... Ieder, ieder medium maakt fouten. Op, van allerlei verschillende alloi. Maar uh, deze hele uh, reeks van, uh, van Nederlandse media in een soort uh, verdachte bank zetten is natuurlijk absurd. Ja, ja. En daar zou de minister als hoeder ook namens het kabinet daar ook echt, vind ik, nadrukkelijk afstand van moeten nemen. En ik, ik kom heel goed vinden in de woorden van de Marcel Geloof. Die ook zei dat ambtenaren zich niet moesten bezighouden met met beoordelen van ja, de media. Ja, wat de meesten ook ja. vonden. Bart Stapert? Uh, nee, nou, los van de, van de uitzending zelf. Ik denk dat nepnieuws, ja nu wordt het nepnieuws of fake nieuws genoemd, maar ik bedoel, uh, uh, het inzetten van, van informatie voor propagandadoeleinden en om te manipuleren is natuurlijk in die zin helemaal niet nieuw. En ik, ik zie een, een deel van wat dan nu als fake nieuws wordt gezien ook eigenlijk in die, in die context. En ja, mensen gebruiken informatie voor hun eigen doeleinden. En doordat iedereen bij wijze van spreken met een iPhone ook een stukje journalisme kan bedrijven... Uh -huh. een stukje informatie kan verspreiden, is, is die groep uh, uh, groter en kun je dus in die zin ook sneller... In het publieke forum ja. informatie gooien die jou wel gevallig is en anderen niet. Dus in maar die haalt zin... zo'n uitzending dan wat uit? Ja, nou, wat qua bewustwording? N niet, niet, niet echt. Nee, ja. wat daarvoor vond ik het uh, ja, misschien ook een beetje te, te saai, <laughs> zeg maar. Uh, ik, ik vond het wel interessant, maar ik heb niet heel veel nieuws gehoord. Maar goed, ik ben er ook mee bezig. Ja. Uh, dus ik. ik uh, maar juist dat mediawijsheidstuk, waar het nog wel om nou ja, ging... daar precies. zou ik meer de nadrukken moeten liggen. En gewoon ja. mediawijsheid en gewoon alle informatie. Ja. weet Je je moet gewoon altijd kritisch nadenken over de dingen die je hoort. En, en of die kloppen en of het nou over ja. de geschiedenis ja. gaat. Ja, ik ga niet heel meer erg, beginnen. Nee, nee, nee, nee, nee. Of over het heden. Dat is gewoon een kwestie van... Uh, weet je? je moet gewoon heel goed kijken van wat hoor ik? En, en, en wie zijn wat daar de, de bronnen van? Wat is ja. de context? Weet je, en... en, en uh, ja, feiten zijn... Er zijn wel feiten. Er is wel een soort objectieve waarheid aan de andere kant. Dat is ook maar toch maar net hoe je daarnaar ja. kijkt. Ja. Nou ja, ik vind die hele wijsheid, vind ik heel belangrijk. Ik bedoel, mijn kinderen krijgen dat op school ook al hartstikke prima. Mm. Maar er is natuurlijk... Uh, we zijn nu onze uh, scholieren bezig om op te leiden. Maar er is ook nog een hele groep van twintigers, dertigers, veertigers... die daar iets minder aandacht voor heeft gehad. En die het wel heel erg goed zouden kunnen gebruiken. <laughs> ja. Maar vooral ook soms dat je beter moet lezen... voordat iets, uh, zeg maar, uh, weer op Facebook een eigen leven gaat leiden. Dat is ook een vak wat goed gegeven heeft worden. Ja, goed ja. lezen. Ja, dat vind ik echt, uh... Hebben jullie de column gelezen van Wouter de Winter... in de Telegraaf vandaag? Je bespreekt een heet aanwijzer in de coalitie, Wouter. En dat is de financiering van de NPO, van de publieke omroep. Wat, wat is de tegenstelling rondom wie het gaat? Ja, Het is, het is een, inderdaad een breder verhaal. omdat nu, Het is nu maart, vandaag nieuwe CPB-cijfers, juichend. Uh, ja. Maar de hele begrotingssystematiek is veranderd... waardoor grote meevallers uh, die je vroeger nog had... Uh, nu eigenlijk niet meer meetellen. Waardoor er ook minder geld is om inmiddels ineens uit te geven op het moment dat het goed gaat met Nederland. Omgekeerd, ook als het heel slecht gaat met Nederland... en er meer uitkeringen moeten worden verstrekt... betekent niet dat daarmee het gelijk bezuinigd hoeft te worden. Hm. Dat is een afspraak die de coalitie heeft gemaakt. En dus is de, ja, eigenlijk de structurele ruimte die je hebt op een begroting... nog heel veel te veranderen aan uh, het regeerakkoord... Uh, waar al 14 miljard uh, uh, een extra uitgave is afgesproken. Uh, nou ja, het gaat bijvoorbeeld over uh, Groningen. Logisch, uh, denk ik. Uh, iedereen begrijpt dat daar uh, geld bij moet... Um, en, en, en dat die gaswinning ook verminderd moet worden. Dus dat kost geld. Uh, maar een andere heet hangijzer momenteel is dus die publieke omroep... Uh, omdat daar een dreigend geldtekort is. Dat weten jullie, uh, denk ik, als geen ander... Uh, vanwege tegenvallende reclameinkomsten. Ja. Nou, daar hebben commerciële media... Uh, al Ook last jaren van, ja, last van. van er worden zet. allemaal mensen ontslagen, gesaneerd... van heb ik jou daar... Eens dus het hele medialandschap, bij, toch? Waar, de collega's uh, ja. van de persgroep, uh, wij zijn uh, natuurlijk uh, twee jaar geleden... Uh, aan de beurt geweest en uh, je ziet dat dat, uh, dat dat dus altijd een beetje scheef is... maar er is nu een discussie in Den Haag gaande uh, tussen eigenlijk D66 en de VVD... waarin D66 echt vindt dat zij hadden moeten worden gewaarschuwd... voor het feit dat dat geldtekort eraan zat te komen. De NPO? ja. Um, er was een, uh, een, uh, een, uh, een rapport dat circuleerde in informatie al op het ministerie van Onderwijs. Daar was Sander Dekker de staatssecretaris toen. En Alexander Pechtold, hoogstpersoonlijk, voelt zichzelf bedonderd. En die heeft gemeend dat uh, Dekker dat bewust heeft achtergehouden. En uh, Pechtold heeft al langer... een een wat gewapende vrede met uh, meneer Dekker... omdat uh, hij al langer heeft gemerkt in de tijd dat hij het vorige kabinet nog gedoogde... Uh, voortdurend bezig was om de publieke omroep uh, ja, op, zou, op te beknibbelen. Bijvoorbeeld de mm. derde net te schrappen. Dat is de, ja, de, de verdenking die Pechtold koestert, tegen uh, Dekker en Jegers de VVD. En dus wil Pechtold dat als er straks besloten wordt... over wat gaan we doen met het geldakkoord bij de publieke omroep, wordt het bezuinigd of komt het uit de algemene middelen... Uh, dan wil hij dat dat uit de algemene middelen betaald wordt. Nee. Uh, voor het grootste deel misschien in de publieke omroep zelf ook nog iets zal moeten doen. Uh, omdat hij vindt dat dat een rekening is die eigenlijk al in de formatie had moeten worden besproken en afge afgedicht. Ja. Uh, nou, dat wordt, een, dat wordt een strijd, omdat er dus he eigenlijk heel weinig extra geld beschikbaar is om te doen. En ga je dan. 40, 50 miljoen richting de publieke omroep schuift. Ik, ik heb het idee dat de NPO altijd een soort sluitstuk is binnen een coalitie. Maar je zegt, het is wel iets wat echt... Uh, Juist nu door, gaat door Pechtold, En ja. dat is heel interessant, want hij, hij ziet dat als de... Uh, wat hij noemt de geen-stylisering van de media. Als de publieke omroep... als daarop bezuinigd zou worden... zou dat betekenen dat er uh, veel minder uh, ruimte is voor goede journalistiek. Nou, dat vind ik op zich een enorme... Uh, uh, uh, ja... Onbegrijpelijke uitspraak, eigenlijk als je ziet welke verschillende journalistiek er is in Nederland. Ik hoef het niet over mijn eigen krant te hebben, maar laten we het over andere kranten hebben, uh, volkskrant, uh, uh, AD. Nee, trouw, natuurlijk, daar wordt goede journalistiek bedreven. Uh, bij de publieke RTL, omroep. Ook. Het BNR, gaat om dat je die middelen moet behouden om ja. dat te dus, kunnen doen. Precies, ja. en er wordt een, een, een door hem een soort tegenstelling opgewekt: van op het moment dat je dus iets doet aan het budget van de publieke omroep, dat de onafhankelijke journalistiek in gevaar is. En nou, dat heeft eigenlijk mevrouw Schula Rijksman, de voorzitter van de publieke omroep, met zo'n Woorden ook al eens in de opiniestukken en zo geschreven. En uh, ja, ik neem daar toch echt afstand van. Ik vind dat echt, ja, echt een schandelijk. Zij vecht beweren. voor de eigen ook, Want we moeten Dan door, helaas. Want ik had het meer willen ja. bespreken. Ja. Maar ik vind wel, ik bedoel, ik snap heel goed dat uh, de publieke omroep er geld bij wil. En ik ben heel erg voor een sterke publieke omroep. Maar ik vind wel dat er in dit licht gekeken moet worden ook, ondanks dat ik daar in principe niet echt een heel voorstander van ben, maar of er ook niet iets meer steun voor de kranten moet komen. Want uh, we hebben het echt met z'n allen heel erg moeilijk. Alles gaat naar Facebook en Google. En als mm -hmm. je het neemt in het licht van de vorige discussie met fake nieuws... dan is het juist het belang van, van goede journalistiek... Is, uh, groter dan ja. ooit, zou je bijna ja. zeggen. Maar in de slipstream daarvan... wordt het natuurlijk ook door een commissariaat van de media... Uh, werd nu voorgesteld, of de Raad voor Cultuur, sorry... van laat ook commercieel en publiek veel meer... met elkaar gaan samenwerken. Juist ja. om een soort ja. machtsblok ook te vormen... tegen een Google en Facebook. Ja. Dus in dat soort iets... vormen zou je het ook kunnen zoeken. Zeker, en dat ja. is, dat is een, iets wat jarenlang is tegengewerkt, ja. uh, ja. Ook door, door, door, door de politiek. Dus de politiek heeft ook denk ik, een bedenkelijke rol gespeeld... Eerder al door bijvoorbeeld de commerciële televisie buiten de deur te houden, waardoor alle uh, uh, reclamegelden nu richting Bertelsman stromen. Uh, want daar is RTL uh, mm. een onderdeel van. Uh, en je ziet dus eigenlijk dat die publiek uh, dat die politiek eerder een verstorende dan een bevorderende ja. werking heeft voor, voor de ontwikkeling van ik denk media en, en ik denk ook de publieke omroep. De hele mediawet zou wat dat betreft. Uh... Ja, maar we het eigenlijk niet je over te laten. Ja, dat is dan weer een <laughs> ander, want dat zijn dezelfde politici die erover ja. gaan. Uh, overigens, dat waar we mee begonnen rondom de alcohol... dat heeft wel veel teweeg gebracht, zie ik ook in de reacties uh, in Radio 1-app. Sowieso de opmerking wel over oh. uh, de ene meneer die hij maakte... wat niet in dank wordt afgenomen, uh, omdat dat natuurlijk te herleiden is. Maar ook dat er überhaupt alcohol wordt geschonken aan tafels van talkshows. Ja. Zie ik nu in de reacties dat mensen vinden dat dat eigenlijk helemaal niet zou moeten. Nou ja, nou, ja. ja. Ja, ik moet zeggen, iedere keer als ik daar maar een glas wijn zit... dan denk ik ook wel van, hmm, wat is nou het beeld ook wat je geeft? En is het heel handig? Want het, ja, je weet ook nooit hoe het valt. Dus uh, in die zin ja. snap ik het wel. Maar ik drink ja. nooit uh, alcohol uh, ja. op televisie. Dat, het, dat gewoon omdat je alert moet blijven. Uh, maar het wordt wel aangemoedigd. Want uh, het, het is wel aangeboden. is Aangeboden ja, wordt het, ja. Ja, en ja, ja. Ik weet niet wat voor commotie er is. Want ik bedoel, ik zit niet op Twitter. Maar ik, bedoel, nee. ik bedoelde het niet heel verkeerd. Want nee. ik begreep het juist ook van die meneer. Hè? Dat heb ik erbij gezegd. Goed. En het was mijn observatie dat die man misschien een biertje had gedronken van tevoren. Om zich wat moed in. En dat snapte ik ook bij dat onderwerp. Veilig. We gaan het hierbij laten. Dank. Bijna. Dan gaan we naar nieuws via de NOS. Zuid-Afrika komt met een grote uitbraak van Listeria. Dat is een bacterie die ernstige voedselvergiftiging kan veroorzaken. Supermarkten hebben al het verwerkte vlees al uit de schappen gehaald. Veel Afrikaanse landen importeren inmiddels geen vlees meer uit Zuid-Afrika. We hebben daarover contact met consument Bram Vermeulen. Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ernstig is die uitbraak dan? Het is levensgevaarlijk, uh, letterlijk. Uh, door die voedselvergiftiging zijn er hier in de afgelopen weken 180 mensen overleden. En daarmee is het meteen ook de grootste uitbraak ter wereld ooit. Uh, dit is al weken aan de hand, terwijl de autoriteiten er maar niet achter kwamen... waar die voedselvergiftiging nou vandaan kwam. Namen nou, heel veel doden zagen we onder schoolgaande kinderen. Uh, ouderen ook. Uh, en de symptomen ervan die lijken heel erg... Op andere ziektes, hoogkoorts, koorts, overgeven, diarree. Dat zijn allemaal symptomen die je ook krijgt bij malaria of cholera. Andere ziektes die je natuurlijk ook spelen. En je kunt er ook heel erg moeilijk op testen. Dus de doktoren waren er vaak echt te laat bij. Ja. Is wel duidelijk waar het vandaan is gekomen? Inmiddels wel. Um, uh, men weet nu dat uh, de bacterie blijkt te huizen in verwerkt vlees. Uh, met name in wat ze hier dan noemen polonie. Dat is een soort uh, roze boterhammenworst. Ik hou er niet echt van, maar het is heel erg populair. Hier uh, worstjes ook, daar zit het ook in. Echt voedsel dus voor schoolgaande kinderen... En onderzoekers hebben kunnen vaststellen dat de bron daarvan een Zuid-Afrikaans bedrijf is. Het heet Enterprise, dat er weer in handen is van een heel groot bedrijf hier, Tiger Brands. Maar de directeur daarvan, die gaf gisteren een persconferentie. En terwijl iedereen ervan uitging dat hij daar het boetekleed zou aantrekken, begon hij te ontkennen dat onomstotelijk was vastgesteld dat zijn bedrijf de oorzaak was. Want hij zag natuurlijk de miljoenenschade al ja. oplopen. Die probeerde dus een damage control te doen, terwijl het land hier nu echt in paniek is. De schappen zijn overal leeggehaald uit de supermarkt. En dan staan mensen aan de poort van zijn bedrijf die nu hun geld terug eisen. Ja. Want er is inmiddels dus dat importverbod ook eh, ingesteld op vlees, zuivel, zelfs groenten en fruit. Gaat dat ver of zeg je ja, logisch dat dat nu gebeurt? En goed ook. Ja, het gaat heel ver, maar het is, het is ook, zoals ik zei, levensgevaarlijk. Ja. Dus de paniek is er nu ook in die buurlanden inderdaad. Mozambique, Namibië, Botswana, Zimbabwe... die hebben allemaal de import van die producten stilgelegd... Uh, die mogelijk geïnfecteerd kunnen zijn. Nou, experts waarschuwen ook dat die bacterie heel hardnekkig is. En die kan dus ook huizen, niet alleen in vlees... maar ook in melkproducten, in je kaas... Camembert, brie, in verpakte sandwiches of in je koelkast. Dus die buurlanden, ja, die doen uh, nu alles in de ban. Uh, Zuid-Afrika, moet je weten, levert voor al die landen de voedselwaren... tegen zeer concurrerende prijzen voor de supermarkten daar. Dus het begint inmiddels ook op een handelsoorlog uh, te lijken. Uh, en uh, ga er maar van uit dat het miljoenen en miljoenen kost. Goed, dank voor jouw toelichting. Bram van Meulen was dat. Over een klein uurtje spelen wij de Nationale nieuwsquiz in Spraakmakers. En vraag 20 die gaat ook over voedsel. Uh, we gaan ervan uit dat het niet besmet is. Wat ontbrak er bij een kaasfestival in Brighton? Alvast een hint. Ja, lekker hè? Ja, Het begint allemaal bij de melk van uh, deze dames. Maar ja, hoe maak je nou van die vloeibare melk zo'n stevig stuk... Het zal toch niet waar zijn? Over een uur hoort u het antwoord. NPO Radio 1. Eerst tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Stormegens is hier. Bij de middelbare school My College in Spijkenisse... is een politieactie aan de gang. De leerlingen zitten nog in de school. Agenten met kogelwerende vesten staan buiten. Er is sprake van een dreiging. Volgens RTV Rijnmond heeft een man uit Hoogvliet... mogelijk een scholieren bedreigd... waarbij hij met wapens zou hebben gedreigd. Alle toegangswegen naar die school in Spijkenisse... zijn afgesloten en het schoolplein is afgezet. Het internationale Rode Kruis stopt voorlopig met het brengen van hulpgoederen naar Oost-Ghouta in Syrië. Gisteren is een hulpkonvooi uit het gebied vertrokken omdat het er te onveilig werd. Steeds meer landen spioneren online. Bij bedrijven en instellingen wordt vaker digitaal ingebroken, zegt de AIVD in het jaarverslag. Digitale spionage is laagdrempelig, goedkoop en moeilijk traceerbaar. En de Britse antiterreureenheid van de politie gaat meehelpen met het onderzoek naar de vergiftiging van een Russische oudspion. De man werd samen met een vrouw opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel waren geworden in een winkelcentrum. Zouden in aanraking zijn gekomen met een zeer giftige stof? Niet bekend is welke. Dankjewel Dorat. Dan weer naar het verkeer. Jolanda, wat heb je nog? Er is nog wat vertraging bij Amsterdam. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam loopt het vast bij knooppunt Watergaasmeer. Bijna 10 minuten vertraging. Dat komt door de bergingswerkzaamheden op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen af het Watergaasmeer en Zeeburg staat daar 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Plach Tweede uur van Spraakmakers, een kleine wisseling van de wacht. Hans-Jaap Melis is zometeen hier, journalist, net terug uit Bagdad. En de volgende reis naar Syrië staat al in de planning. We praten zometeen over de situatie daar. Ik sluit ook mooi aan bij onze Spraakmaker van vandaag... strafrechtadvocaat Bart Stapert, die jihadgangers bijstaat... die nu nog in Syrië zijn. En Tracy Mets is zo ook hier. Zij heeft het over nieuwe methoden om steden van energie te voorzien. Allemaal na onze stemmenslag. Twee gemeenten, Brielle en Westervoort. Ik ga absoluut niet stemmen. Een beneden gemiddeld opkomstcijfer. En zes verslaggevers. 21 maart valt er wat te kiezen. Samen met politiek en burgers proberen zij het opkomstpercentage omhoog te sturen. Dit is Stemmensdag. En die twee teams, hoewel ze gisteren natuurlijk heel lief gezamenlijk een start maakten... zullen nu om en om in de uitzending laten horen hoe zij binnen hun gemeente... dat opkomstpercentage omhoog gaan brengen. Vandaag gaan we naar Brielen, onder de rook van Rotterdam... waar Maarten Bleumers uh, bivakkeert. Maarten, je begint eerst met het gebruik van sociale media. Ja, ga ik zeker doen, Guilherme. Want hoe kun je op dit moment natuurlijk grote groepen bereiken? Via de social media. Ik ga erover praten met Jan Wolters, lijnstrekker en fractievoorzitter van het CDA in Brielle, Meneer Wolters, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u een beetje, een beetje actief op social media? Wij zijn actief op uh, social media. Welke? Uh, Facebook en uh, Instagram. Uh. Ja. Uiteraard ook op uh, de website. website. Nou, daar wou ik het over hebben. Ja, want als je ja. daar gaat kijken, bijvoorbeeld onder het kopje nieuws bij jullie... Ja. dan zie ik als laatste een bericht van 22 februari. Mooie groepsfoto van ja. de CDA. Uh, maar dan gaan we naar 31 januari. 20 december. 3 december. Ja. Dat zijn vier berichten in drie maanden. Dat kan wel wat beter, meneer Wolters. Nee, daar heeft u gelijk. In. Dat is niet uh, bijzonder veel. Maar goed, uh, richting verkiezingen heb ik, uh, ja, dan moet je toch wat meer gaan, uh, gaan profileren. En juist die laatste weken voor de verkiezingen, die zijn wat dat betreft uh, heel belangrijk. We gaan een eindsprint trekken. Dus uh, als u straks uh, of later van de week op op onze website gekeken, dan zult u ongetwijfeld meer berichten aantreffen. Ik ga er zeker even op terugkomen zodat ik en u graag aan houden. We hebben het hier ook over gehad met Jan Gerseijs van de streekomroep Link Media. Hij bekeek wat hier door partijen gedaan wordt op social media, bijvoorbeeld Facebook. Marcel Dekker van Team Brielen, die sprak met hem. Als je gewoon als politieke partij al iets van 23, 24 volgers hebt op jouw pagina... Ja, welke partij is dat dan? Uh, dit was in dit geval de CDA in Brille. Ja, dan, dan heb je echt nogal een uh, stap te maken. Al nodig je alleen maar uh, je vrienden uit om, zeg maar, jouw pagina leuk te vinden. Uh, dan denk ik dat je binnen twee dagen dat je al een verdubbeling kunt hebben van, van jouw bereik, zeg maar. Ja. Heb je die andere politieke partij ook langs de meetlat gelegd in Den Bril? Hoe doen die het eigenlijk op social media? Uh... Twitter, Facebook, noem maar op. Je mag denk ik in je handen klappen met 100, 200 uh, volgers. Ja, dat is niet heel veel beter. En dat geldt eigenlijk voor de meeste partijen. Uh, als ik hier kijk in Nissewaard zijn, uh, zijn er diverse politieke partijen... die echt gewoon ook content aanleveren. Van joh, ik heb hier uh, uh, uh, iets van uh, een lintje lopen knippen... of ik ben ergens bij geweest of wat dan ook. Die krijgen wij als regionale omroep ook uh, gewoon aangeleverd. En dan is het dan ons om daar wat mee te doen. Dus wij plaatsen dat over het algemeen. Maar vanuit Brielle komt daar niet heel veel van aan. We zijn constructief bezig, meneer Volters, daar gaat het om. We willen meer stemmers naar de stembus krijgen, die kiezers bereiken. Al twee tips van uh, uh, uh, meneer Gersen. Uh, spreek eens wat vrienden aan, laat ze uw pagina volgen. Kunnen mensen gaan delen? Ziet u het nut ervan in, in deze tijd? Uh, ja, nou goed, je kan tegenwoordig niet uh, om social media heen. Ik heb uh, begrepen dat uh, ja, ruim 10 miljoen mensen in elk geval op uh, Facebook zitten. Dus dat is een heel belangrijk uh, medium. Dan zijn 23, 25 volgers bij u niet zo heel veel. Nee, dat, dat klopt. Uh, maar goed, uh, wij hebben ook uh, met elkaar afgesproken... dat we onze onderlinge pagina's uh, delen en, en liken. Mm -hmm. En uh, ook uiteraard onze cda uh, Pagina, maar goed, ook onze privépagina's... Uh, ja. die zetten we en gebruiken we in uh, voor, uh, voor, voor de partij. En uh, goed, als je dat dan uh, vervolgens uh, elke keer deelt... dan heb je ook een heel groot uh, bereik. En, dan hoef je en stuur eens wat naar de uh, streekomroep Link Media... En want zij kunnen dat ook plaatsen. Doet u dat wel eens? Um, goed, ik uh, verstuur voor de partij ook regelmatig uh, persberichten. Ja. En uh, heel goed, die worden elk geval uiteraard naar de krant uh, verzonden. Uh -huh. En ook uh, op de lijst staat uh, Link Media, maar goed. Ja. Ik... Zullen, we, zullen we eens een afspraak maken? Dat ja. we. Ik ga u in de gaten houden. En ik oh. ga dit bericht. Dit, deze uitzending ga ik ook naar alle andere partijen sturen. Dat spreek nee. ik af. Want u ja. staat hier, maar het gaat om de hele gemeente. Nee. Ik wil van u iets voorbij zien komen op uh, Link Media... en veel meer op Facebook voordat de verkiezingen zijn geweest. Zullen we dat afspreken? Ik vind dat een goede afspraak en daar gaan we ons ook proberen aan, uh, aan te houden. Maar goed. En ik ga de rest van de gemeente ook, ook oproepen, hoor. Dus ja. dat uh, maar, laatste goed, woord. Uh, ja, goed, we hebben het natuurlijk nu over Facebook... maar dat wil ja. niet zeggen dat je de, ja, de oude media, als ik het zo uh, mag zeker. noemen... Uh, zeker niet uh, moet uh, vergeten. En goed, daar zetten wij ook op in. Daar hebben we ook in het verleden uh, resultaat uh, mee geboekt... Nu uh, weet ik ook wel, behaalde resultaten uit het verleden. <laughs> U vult hem zelf in, dat is fijn. Voor, voor ja. de toekomst. <laughs> maar goed... Uh... Een belangrijk deel van onze kiezers zijn er toch wat oudere ja. mensen. Nou goed, als je dan de cijfers ziet, ja, oudere mensen, hoe oudere mensen wordt, hoe minder Facebook ja, nee, wordt. Absoluut. Maar gedaan. u gaat zich meer manifesteren op social media. Ja? Dat gaan we zeker okay. doen. Nou, ja, dan dan we... gaan we dat doen, dat is heel goed. Dan moet ik het even bij laten voor nu. Ik ga u in de gaten houden en de rest van de gemeente ook. Want uiteindelijk het doel is meer stemmers. Nou, nu we toch bij de streekomroep waren... Eh, moeten we daar in de strijd met Westervoort natuurlijk gebruik van maken. Eh, Marcel sprak dus ook met voorzitter Hans van Hoofd... En we namen een cadeautje mee, maar vroegen eerst of we samen op kunnen trekken. Wij als streekomroep... Ja, wij komen tot in de haaivaten van onze samenleving, zoals dat, ze, uh, zoals dat mo zo mooi gezegd wordt. We gaan jullie ondersteunen. Wij gaan uiteraard ons best doen om hier de burgers uh, van ons mooie eiland te motiveren om naar die stembus te gaan. De streekomroep kan een hele belangrijke rol spelen. We gaan elkaar de hand schudden en elkaar omhelzen en elkaar kussen en elkaar in ieder geval versterken. Ja. Ik heb zelf ook nog een cadeautje voor jullie. Ik zet het even aan. Komt-ie. Briele en Westervoort gaan met elkaar de strijd aan in stemmenslag. Twee gemeenten, beneden gemiddeld opkomstcijfer. Hallo, mijn naam is Maarten Bleumers... en samen met verslaggevers Marielle Beers en Marcel Dekker... ga ik proberen dat opkomstpercentage te verhogen. Nou, als dat geen 70% oplevert straks, Hans. Uh, uh, 70%, dat zou een teleurstelling zijn. Te komen. Heeft u een idee hoe we meer mensen naar de stembus krijgen? Laat het weten via deze omroep op info.linkmedia.nl Kan het tijd worden gekeerd? Welkom bij Stemmenstad. Hoppa, team Briele mensen zet natuurlijk de radio in als medium... om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Laten we meteen eens even kijken hoe team Westervoort daarop gaat reageren. Martijn Grimius morgen in de uitzending. Ja, ik ben eigenlijk te druk om nu nog in de uitzending te komen. Want ik moet nog naar de Westervoortpost. Naar westervoortplaza.nl, de website. Uh, we gaan naar een drukker om daar nog uh, uh, grote flyers te laten uh, drukken. Uh, wij zijn druk zat, dus ik, ik, ik houd even hierbij. Morgen hoor je hoe de ontwikkelingen in Westervoort zijn. We kunnen niet wachten. Wat zijn ze de druk mijn mee, mensen? Meepraten? Gebruik hashtag Spraakmakers of volg ons op Facebook. Tracy Mets, Hansjaap Melissen. Welkom. Ook hier. Bart Stapert die was er natuurlijk al. Hans-Jaap is aangeschoven hier, freelance journalist. Zondag teruggekomen van een reis naar Irak en een reis naar Syrië. Hans-Jaap staat alweer op de rol als dat gaat lukken. De ogen van de wereld zijn natuurlijk momenteel gericht op Oost-Ghouta. Regio bij de hoofdstad Damascus. Ongeveer een derde van dat gebied is in handen van het Syrische leger. Dat al twee weken echt keihard optreedt tegen de rebellen die het gebied in handen hadden. En waarbij, naar schatting, al honderden, 600 mensen, geloof ik, volgens de telling zijn omgekomen. Dat konvooi van hulpgoederen. Hè? We hoorden daar net ja. over in het journaal... gisteren uh, zou het vertrokken zijn uit de stad Douma in Oost-Guta. En we horen nu dat ze eigenlijk de boel niet hebben kunnen lossen... hulpgoederen niet hebben kunnen legen vanwege het feit dat ze beschoten zijn. Ja. En, en dat ze dus er weer uit zijn gaan rijden. Um, die, die 46 vrachtwagens, het omgaat, die zouden eigenlijk vandaag gaan lossen. Maar ook daar nog uh, de nacht doorbrengen. Want dat is natuurlijk vaak wel handig. Dat je niet alleen maar uh, de deuren openzet. En dat dan de hulpgoederen bij de sterkste terechtkomen. Je mm -hmm. wil juist daar als hulporganisatie controle op hebben. Bij wie dat nou precies terecht gaat komen. Ze hebben daar punten bij, bij wie ze op uh, wat betrouwbare manier uh, de hulp kunnen afleveren. Nou, dat heeft dus niet kunnen plaatsvinden. Een deel van de hulp is sowieso al niet georganiseerd omdat het Syrische regeringsleger daar natuurlijk ook aan de rand staat... en daar zijn ook dingen in beslag genomen, uh, allerlei hulpgoederen. En dus, dus het is maar een half geslaagde operatie... Van, van een operatie die toch niet zo heel veel voorstelde... Uh, als je kijkt dat ze daar geloof ik iets van 20.000 mensen mee zouden kunnen bedienen... Ja. en er zitten iets van 400.000 mensen zegt men. Het is niet exact geteld, denk ik. Maar um, ja, in, in die, uh, die wij kunnen, die plaatsen, de verzameling, plaatsen eigenlijk in het buitengebied van Damaskus. Ja, Niemand kan daarbij. Ik neem aan dat jij zelf ook niet daar hebt kunnen kijken. Nee, sowieso nee, was ik de afgelopen weken druk in Jordanië, in, uh, in, in, in ook nog even vertels geweest, maar vooral ook in, uh, in, in, in Bagdad en in Zuid-Irak. Uh, ik had een, nou, een bepaalde opdracht voor de NTR, die uh -huh. daar uh, aan het invullen was. Maar um, ik hou het wel continu in de gaten. Trouwens, ik ik spreek ook in die hele regio natuurlijk ook heel veel Syriërs die daar uh, die gevlucht zijn. Uh, zelf ben ik het meest recente van mijn bezoek aan Syrië is geweest in, in de omgeving van Raqqa. Toen Raqqa viel het afgelopen jaar. en een, een regeringsvisum heb je eigenlijk nodig als je hier naartoe zou willen gaan. Uh, en dat heb ik al heel lang nooit gekregen. Ik heb een nieuwe aanvraag gedaan... Dat heb ik denk ik heel lang nooit gekregen, omdat ik me juist altijd begaf in die gebieden waar de rebellen, ja. de jihadisten, weet ik veel wat er allemaal zitten. Uh, dat die daar zitten. En dan word je, de, dat weten ze natuurlijk, een beetje een bericht. En dan een, uh, krijg je het niet. Misschien krijg ik het nu wel, ik weet ja. het niet. Maar, maar dan nog, ook al heb je een visum. En kun je naar Damascus, dan kun je tot nu toe vooral naar de randen dan van die wijk. En dan kun je horen dat ze zo'n staakt-het-vuur hebben, bijvoorbeeld niet eerst. Ik heb daar berichten gezien van collega's die daar zijn. die dan nou ja, het zware, zware artillerie horen ingaan. Maar ook dingen horen terugkomen: mm. mortieren die vanuit die wijk weer richting de centraal Damascus worden geschoten. Want hoe moet je ook het laatste nieuws van, van Reuters in ieder geval duiden: dat het Russische leger strijders nu aanbiedt over een, een veilige route weg te kunnen. Ja. Dat ze hun, hun persoonlijke wapens dan kunnen meenemen. Aangenomen wordt dat ze dan naar het noord. Westen van Syrië ja. uh, zouden worden gereden, waar die strijdgroepen nog een deel van de provincie Idlib beheersen. Dan wordt het misschien rustig in Oost-Ghouta, maar ja, verplaats je dan niet de ellende? Ja, dat is al heel veel gebeurd. Hè. In de afgelopen hm. jaren hebben we dit soort operaties gezien. dat er uh, rebellen uit Homs, maar ook uit Aleppo. Uh, ja, er werd dan een aftocht geboden. nadat er is zwaar gebombardeerd werd. dat er ook. ze hopen met die zware bombardementen natuurlijk ook druk te zetten. op die bevolking. Vervolgens, die bevolking gaat daar in grote aantallen dood. Maar dat ze ook. Uh, nadat er druk komt om op die rebellen om daarmee akkoord te gaan... ook om te verdwijnen... Um... Nou ja, dat, dat, er zijn er maar weinig plekken. Alleen dat is in de afgelopen jaren heel veel gebeurd. Hè? Dat die, eh, er kwamen allemaal van die bussen, die werden er dan ergens naartoe gereden. Maar er is er eigenlijk nog een heel klein stukje Syrië over... waar ze dan naartoe kunnen. En daar ja. worden ze dan vervolgens ook weer gebombardeerd. Ja. Want het doel van Assad, gesteund door de Russen... en ook door Iran en Hezbollah, dat natuurlijk toch Iran gesteund wordt... Uh, is gewoon toch uh, zoveel mogelijk van dat hele land weer in handen ja, krijgen. Ja. Wat betekent dat, meneer Stapert? U staat de uh, Nederlandse diaatgangers bij die nog in Syrië zitten... Die ontwikkelingen Heeft dat gevolgen voor hen? Nou, ik denk dat je, dat je t, als je het in een bredere context kijkt... en met name wat, wat aan het eind gezegd werd... Hè, dat, dat het doel van Assad natuurlijk is om, om het hele gebied... weer zoveel mogelijk in handen te krijgen. En wat gaat dat dan betekenen voor mensen die daar nu nog uh, achtergebleven zijn? Ja. Uh, die zitten dan nu uh, primair in kampen die door de Koerden in Noord-Syrië worden, worden gerund... Maar goed, ho hoe lang houden die nog stand? En op, op, op welk moment zeggen de Koerden ook van... Nou ja, uh, wij, wij kiezen ook eieren voor ons geld, ja. bij wijze van spreken. Uh, um, um, dat zie je nu dat, al dat, een uh, beetje want de Koerden zeggen nu eigenlijk al in, in zekere zin ja. tegen de westerse overheden en Haal andere en terecht ja. want er is altijd een hele discussie over geweest in Nederland, maar het ja. lijkt mij uh, niet meer dan normaal dat ze dat willen ja. en alle opmerkingen die hier soms voorbij ook komen in de in media uit bepaalde hoek meestal van uh, laat die mensen dan maar lekker zitten zoals we, ah, dat ja, is ons dat geschenk, is gewoon, uh, is ons geschenk politie, van Nederland aan, uh, aan mensen die er ook niks mee hebben nee, ik denk dat in een ja. internationale... Dat hoef ik tegen u niet te zeggen, denk ik. Maar nee. <laughs> In internationale rechtsstaat. Maar heeft u nog wel contact met de, met de cliënten daar? Nou, Er, is de, de, uh, de, er zijn de verschillende. En uh, met sommigen is er dan nog wel contact. Met anderen uh, ook weer niet. Uh, dus er is ook onduidelijkheid over wat, wat precies de situatie op de grond is. Uh, er zijn allerlei, uh, ja, lopen, er zijn gewoon allerlei risico's. Omdat de, de, het, het zo onvoorspelbaar is wat er mm -hmm. nou precies gaat gebeuren. En, en, en met name ook uh, wat, wat de koorden die dan nu nog min of meer ja, de, de, de zeggenschap hebben over die cliënten. Ja. Wat, wat die vervolgens ja. gaan doen. Want, Want daar zitten ook vrouwen hè? En met kinderen. Vrouwen, dat is neem ik aan op in dat Ayen al-Issa. Dat, ja, dat, ja. ja. dat is een andere kamp. Dat, dat zit dan allemaal wel min of meer in het noorden van, van Syrië. Dus wel, ja. wel, wel, wel een eindje bij uh, Qatar vandaan. Maar goed. Eh, ook daar, eh, je, ziet, je ziet in het, in het, in het westen natuurlijk de, de aanval van Turkije. Dus zoveel eh, on onvoorspelbaarheid. Ja, nou, zeker die jij... operatie van de, van, die, van de Turken bijvoorbeeld. Die heeft eh, weer Koerdische strijders weggehaald... Eigenlijk, uit dat gebied waar die kampen zitten. Um, dus er komt druk weer. Uh, ook, ook, er zit nog steeds IS trouwens. Hè? Die, dat ja. die, die steden zijn wel gevallen. Maar het is nog steeds een dus beetje in het schoon. grensgebied tussen Syrië en Irak. Er zitten nog allemaal, allemaal schimmige figuren. Die trouwens ook geëvacueerd zijn uit, uit Raqqa, bijvoorbeeld. In de laatste fase van de strijd kwamen er ook allemaal uh, mensen die in bussen ja. weg mochten. Ja, maar die zijn wel echt naartoe gebracht. En hoe, zit, hoe is en de, de situatie zit er dan, dan in die kampen daar? ja Die kampen, ik mocht er niet naar, uh, naar, naar binnen, althans. Ik ben er wel langs gereden. Net het Ainissa-kamp, bijvoorbeeld. Um, ja, dat is uh, dat, dat zijn niet de beste kampen. Dat zijn natuurlijk mensen die besmet zijn voor de koerder. Dat ja. zijn mensen die verbonden waren met IS uh, of ze nou ja, dat vrouwen met kinderen vooral um, Maar meneer hij... Stapert, u, u staat een een hoogzwangere cliënt ja, ook bij, ja, hè? Ja, ja, die ja. daar. 31 is... maart is ze uitgerekend. Dus uh, dat is heel erg spannend wat daar nu uh, precies gaat gebeuren. Die wil uh, ook weg. Die wil ook weg. Uh, deze mensen willen eigenlijk allemaal. In ieder geval mijn cliënten hebben heel duidelijk op verschillende manieren aangegeven dat ze naar Nederland terug willen, wetende dat ze hier berecht gaan worden... wetende ja. dat ook dat ze hier waarschijnlijk vastgezet worden... ook onder zware omstandigheden bij wijze van spreken... Maar uh, ja, de, de, dan nog is de keuze om, om toch terug te willen. Alleen het Nederlands beleid is tot op heden heel, heel, heel ja, je hard. Je moet zelf het consulaat, zien te, uh, ja, zelf te het consulaat zien te bereiken. Maar de Koerden zeggen ja, uh, wij, wij laten ze niet naar het consulaat gaan. Ja. Uh, totdat Nederland ons, ons laat weten dat, dat, we, dat we ze daar naartoe moeten brengen. Nou, dat wil Nederland weer niet. Dus het is een, een heel gek uh, impasse. Um, dus dat, dat is. Dat is um, Nederland is, heeft natuurlijk heel veel steken laten vallen, sowieso, dat al die mensen zo makkelijk weg konden uit Nederland daar naartoe. ook hè. En, en de Turken, vooral natuurlijk aan de Turkse grens, uh, die hebben daar gewoon staan doorwijven van uh, kom maar lekker naar de mm. Islamitische staat. Terwijl de terugtocht via Turkije nu uh, echt bijna ja. onmogelijk ja. is. Ja. Dus ze hebben een enorme hekwerken, muren gebouwd en die begreppel. Uh, uh, ja. ja, dus dat is, dat is, een, dat is gewoon een ingewikkelde. En daarnaast zit er. Ook nog mensen die dan uh, uiteindelijk in Irak terechtkomen. Uh, waar um, behoorlijk veel mensen uiteindelijk uh, veroordeeld worden of, of berecht worden. Ja. En de doodstraf krijgen. Dus een Duitse mevrouw die, die kort geleden uh, wegens steun aan ISIS de doodstraf heeft, heeft gekregen. Uh, Human Rights Watch heeft er ook gerapporteerd. Dat, die, dat zijn eigenlijk schijnprocessen ja. bij wijze van spreken. Er wordt ook... Uh, ...vrij snel geëxecuteerd. Er zijn ook mensen geëxecuteerd. Dus uh, dat, dat is ook nog een risico bij wijze van Dus mensen mm. zitten echt vast... ...kunnen eigenlijk geen kant op... Zonder, ...zonder grote risico's. Dus ja, ik denk dat er maar één weg is... ...en dat is voor Nederland om het beleid aan te passen. Ja. En die mensen komen toch terug. En, en hoogsvanger nu... of niet, dat maakt dus in dit geval niet nou, uit voor overheid. Ik vind, ik vind het belangrijk als je het even in de context zet... ...kijk, in principe komen mensen toch terug. Dus als je ze nou gecontroleerd terug laat komen... dan heb je er zicht op, dan kun je mensen verhoren... dan kun je ze vastzetten en dan kun je kijken van hoe gaan we verder. Terwijl als je ze uh, als je nu niks doet... ja, ze komen ja. toch op een bepaald ja, moment wel terug. Maar ja, tegelijkertijd, staat Stapert, ik neem aan dat dit die vrouw uit Gouda is... die, uh, die ja. eerder ja. interviews ook heeft gegeven. Ja. Die heeft ja. eerder ook wel gezegd dat het geen spijt dat ze naar Syrië is nou, gegaan... Ja, maar dat ze nog steeds dat... gelooft in die religieuze waarden. Dus... Nou, dat, dat valt allemaal wel te nuanceren, Gelet op de context waarin die interviews ook moesten worden gegeven. Dus dat is, weet je... Uh, uh, daar kan ik niet al te veel over zeggen, maar daar. Zit er zit wel meer nuance in... dan, dan wat ne, tot nu toe naar buiten is gekomen. Um, en, en, en, en, en ook dan... zelfs als dat zo zou zijn... als zij, bij wijze van spreken, een dreiging zou vormen... dan kun je, is de beste manier om die dreiging... Uh, aan te pakken, is gewoon door mensen gecontroleerd terug te halen ja. en hier dan vast te zetten. Ja. Hoe zie jij de toekomst voor Oost-Guta, Hans-Jaap, tot slot? Nou ja, ik denk dat dit een operatie is die uh, zal eindigen met de oh, ja, overwinning, maar uh, dat Assad dat gebied gaat innemen en dat inderdaad misschien op het laatst nog uh, bussen gaan komen waarbij rebellen met meenemen van hun eigen persoonlijke wapens de, daar dan uitgaan en families. Maar dan komen ze dus inderdaad terecht in een gebied waar ze uh, opnieuw in het nauw zullen komen. Ja. Er is een, een keihard de strategie aan de kant van uh, de Syrische overheid... om het op deze manier te doen. Goed. Het is een red race, hè? Nee, heel vervelend. Dank, in ieder geval. Voor jouw uh, verhaal ook. Hans ja, op dat. Dan, aan de andere kant van de tafel, Tracy Metz. Over zaken in eigen land die spelen. Eh, namelijk onze, onze energietoevoer voor de toekomst. De komende tijd is er bij verschillende publieke debatten in Amsterdam... in ieder geval aandacht voor nieuwe vormen van energie in de stad. Goed moment dus om het er eens over te hebben. Want we staan aan de vooravond, Tracy, van een revolutie, moeten we het zo zeggen. Ja, ik denk het wel, dat mag je wel zeggen. Ja, ja het is echt een uh, grote verandering. De gemeente Amsterdam bijvoorbeeld heeft uh, onlangs bepaald dat er in 2050 geen enkel huis meer aangesloten is op het aardgas. En dat wil wel wat zeggen, want 90 procent... bestaande huizen niet meer. Ook bestaande huizen ja. worden, worden omgebouwd. Ja, niet alleen nieuwbouw, maar ook bestaande. En dat wil wel wat zeggen, want 90 procent van de warmte... in bedrijven en woningen komt van het aardgas. Dus uh, inderdaad, nieuwbouw, dat is makkelijker te sturen... Ja. maar ook uh, bestaande bouw. En je ziet het uh, op heel veel plekken in Nederland ook zo gebeurt. In Rotterdam bijvoorbeeld... Zijn ze er ook mee bezig in, in Haarlem? En dit is natuurlijk goed nieuws voor Groningen... waar de Groningers mm -hmm. graag minder aardgas uh, gewonnen zien worden. Want dat betekent dat we nieuwe vormen van energie moeten ja. zoeken. En uh, 15 maart, dat is een van die uh, bijeenkomsten... die binnenkort plaatsvindt in Poghuis de Zwijger... gaat uh, TU Delft, hoogleraar Andy van den Dobbelsteen... Over deze roadmap okay. voor de energietransitie in Amsterdam. Goeie naam trouwens, maar goed. Wat, wat zijn de alternatieven die zo al bedacht worden? Er, er zijn er een heleboel, blijkt dan, als je je in gaat verdiepen. Natuurlijk, elektriciteit, die kennen we al. Uh, liefst in en op en rond het eigen gebouw opgewekt, zodat er geen uh, uh, stroom verloren gaat met vervoer. Uh, natuurlijk, zonnepanelen. En binnenkort kun je, heb je niet alleen een zonnepaneel op het dak... maar heb je gewoon een folie op het raam met hele kleine zonnecellen ja. erin. Dan kun je je telefoon opladen door je telefoon tegen een raam te houden. Het komt dus echt naar ons toe. En we kennen al stadsverwarming al heel lang. Uh, daar komt de warmte van de industrie. Bijvoorbeeld uit het verbranden van afval. Dat is al een, uh, een uh, bekend procedé. En het ideaal natuurlijk uiteindelijk is nul op de meter, zoals uh -huh. dat heet dat huizen net zoveel energie zelf produceren en teruggeven aan het net... als dat ze gebruiken. Heel mooi idee vond ik uh, net van uh, Robin Berg. Hij is ook te gast geweest in mijn talkshow Stadsleven. Die keek uit het raam en hij zag steeds meer elektrische auto's staan op straat. Stilstaan, geparkeerd. En hij dacht, god, het zijn eigenlijk allemaal kleine accu's... die daar klaarstaan om stroom te leveren ja. aan het net, aan de wijk... En hij heeft een uh, heel plan bedacht om die te verbinden... door uh, uh, met een uh, leiding in de wijk. Dat kan ook op steeds grotere schaal... Mm. Uh. Waardoor die auto's samen één grote accu worden... die duurzame energie levert aan de wijk. Ah, dus dat is heel goed als je buurman een elektrische auto hebt. Precies. <laughs> Dan je daar mooi precies. van meegenieten, toch? Die hele pantaars <laughs> Die hennep-plantaars. Gewoon hup-te-gay. Jij denkt ook gelijk... <laughs> een Ik heb er veel meer auto's voor nodig. <laughs> <laughs> en uh, uh, Robin Berg is ook uh, We Drive Solar begonnen. Dat is een elektrische deelauto op zonnestroom. Dus op allerlei manieren lokaal ja. wordt voor auto's... maar ook voor de huizen energie opgewekt. In Apeldoorn is er iets, dat heet de energiefabriek. En daar wordt uit rioolwater slip gehaald. En dat slip wordt vergist en dat levert weer biogas. En dat groengas is heel fijn, juist ook voor de bestaande steden. Omdat je daar niet zo makkelijk alle leidingen met aardgas mm. eruit kunt drukken... en iets nieuws maken, bijvoorbeeld in monumenten. Uh, dus dat groengas kan heel goed uh, uh, aardgas vervangen in bestaande gebouwen. Want hey, ik wil zeggen van zeggen, uh, ik, ik, ik, ik vertegenwoordig hier eigenlijk altijd het Midden-Oosten... en dat we, uh, wordt altijd gezien als dat het enorm achterloopt. Maar wat mij opviel op mijn laatste reis, dus ik was nog even een paar dagen in Jordanië... Uh, dat daar zo ontzettend veel hybride auto's reden. En dat is ook een project geweest, ook van de overheid, uh, stimulans... Uh, om dat uh, goedkoop aan mensen te geven. En ik zag dus allerlei modellen voorbij komen... Die, uh, waar ik niet eens van wist dat je die ook nog in een hybride variant had. Ja, dat het hybride is hier vanwege ja, dus, subsidies niet zo'n succes geworden. Nee, maar, maar dat, uh, dat zijn ze dus... Uh, ja. Er wordt niet alleen oorlog gevoerd. Nou, sowieso is Jordanië al een beetje een eiland van rust wel geweest. Maar het ja. ja, is en mooi de, om te zien. De, en veel zonne-energie. Ja, ja, Makkelijker dan hier. Dus, ja. Ja, want en, heb je hier. Er is nog een andere bron waar we mee gaan beginnen. Dat is uh, de geothermie, het aardwarmte. Want de aarde is van binnen natuurlijk heet. Mm -hmm. En als je twee tot vier kilometer naar beneden gaat. en je transporteert van daaruit de warmte weer naar boven. dat is een zichzelf steeds vernieuwende bron. En uh, ook weer een architect, opmerkelijk genoeg, Marco Vermeulen... die heeft daar een, uh, een heel interessant plan voor ontworpen... Uh, met de naam een landelijk Dutch Smart Thermal Grid. Om het in goed Nederlands te zeggen. Maar is het voldoende, Tracy? Levert dit voldoende energie om, om het gas inderdaad te, daarvan af te kunnen? Al die technologieën die bestaan min of meer in uitgewerkte vorm. Maar de vraag is, welke bron kun je en ga je op welke plek ja. toepassen en hoe snel het aardgas wordt afgebouwd... en hoe snel die nieuwe energievormen worden ingevoerd... eigenlijk is dat vooral op dit moment een politieke kwestie. Hm. Niet zozeer een technische. Het kan ja. allemaal. Ja. En dan krijg je ook nog eens natuurlijk wat dat betekent voor het beeld van de toekomst. We zitten net voor de grap van: als jouw buurman die elektrische auto heeft, dan heb je er heel veel voor nodig. Je moet ook niet hebben dat heel Amsterdam, en meneer Stapert, overbevolkt wordt door elektrische auto's in de binnenstad. Uh, Tot dus je moet het kan het uiterlijk van een stad ook weer gaan veranderen. Het gaat uh, inderdaad de stad veranderen. En daar gaat die serie van uh, vijf bijeenkomsten van NRC Live over, die beginnen op uh, 13 maart. De vraag is, wat van, je, van die energietransitie kun je echt zien? Want de aardgasleidingen zien we nu ook niet lopen. De geothermieleidingen uh, zien we straks ook niet lopen. Je ziet wel iets in de mobiliteit natuurlijk, in het vervoer. Maar wat ik het interessantste vind van die hele transitie... is misschien de sociale kant ervan. Daar staan we nooit bij stil. Je ziet het overal nu in buurten en wijken energiecoöperaties worden opgericht. Dat mensen zelf het heft in handen nemen... en uh, hun eigen energie gaan opwekken en verdelen... en ook terugverkopen aan het grid, als, uh, als er genoeg is. En uh, ook weer een architectenbureau, dus... die heeft zelf een coöperatie opgericht, Havenwind. Samen met Eneco en de Amsterdamse haven... Het levert energie. En mensen zijn daardoor niet meer alleen maar passieve afnemers... maar nemen zelf het heft in handen en slaan de handen met elkaar ineen... en maken hun eigen keuzes. Dus Iets wat volgens mij helemaal weer in Dat deze is tijd vast. Ja. Ja. En met ogen op de toekomst. Dank voor jouw ervaring. Versie Metz. NTO Radio 1. De Boekenweek komt eraan